Uur. Wat we met het NOS Journaal. In een bestelbus en een gebouw op een Utrechts bedrijventerrein... heeft de politie afgelopen weekend nagemaakte merkkleding gevonden... met een totale waarde van zo'n 200.000 euro. Vier Utrechters en twee Rotterdammers zijn opgepakt. Ook is in het huis van een van de verdachten nepkleding gevonden. In sommige gevallen kan de kleding gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Bijvoorbeeld als er verkeerde lijm of verf is gebruikt. De getroffen merken, waaronder Dolce en Cabana... hebben aangifte gedaan tegen de verdachten. Veilig Verkeer Nederland heeft een website gelanceerd... om de kennis van de verkeersregels op te frissen. Volgens VVN is die kennis bij veel weggebruikers weggezakt. Zo wist in een opfriscursus die de organisatie drie jaar geleden online zette... de helft van de 700.000 deelnemers niet... wat de maximumsnelheid op een woonerf is. Op de nieuwe site verkeersregels.vvn.nl staan praktijksituaties met foto's, worden alle verkeersborden en tekens nog eens uitgelegd en staan alle regels op een rij die de laatste jaren zijn veranderd. Aan de vooravond van de verkiezingen voor het Amerikaanse congres heeft Facebook opnieuw verdachte accounts geblokkeerd. Het gaat om 30 accounts op Facebook zelf en nog eens 85 accounts op Instagram. Wat er op die accounts precies gebeurde is nog onduidelijk. Facebook is op dit moment scherp op nep-accounts... die als doel hebben onrust te zaaien... in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. De NS start volgend jaar op het traject Amsterdam-Groningen... een proef met een extra snelle Intercity-trein. De testtrein gaat 160 km per uur rijden tussen Lelystad en Zwolle. Op dat stuk mag nu nog 140 km per uur worden gereden. De intercity-stations Lelystad en Assen worden overgeslagen... De reistijd van twee uur tussen Amsterdam en Groningen wordt daardoor een kwartier korter. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Het wordt vandaag erg zacht. De temperatuur ligt tussen de 16 en lokaal 20 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En in 1958 had ze niet met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Een liedje van accordeonist en componist John Woodhouse... dat haar haar hele verdere leven zou blijven achtervolgen. Dus wij blijven niet achter. Rita Corrito, Rita Corita, eh, hoort u nu met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Koffie, koffie, Lekker Bakkie Koffie.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 Veel de populaire liedjes. Voor het venster hoorde een oude vrouw al die leuke melodietjes. Zachtjes tikte zij aan het vensterglas, lachte tegen hen. Ik hoorde muziek van Annie de Reuver met harmonica Jim. En daarvoor Zwarte Riek met mijn Wigi was een stijfselkissie. En de volgende formatie zijn twee gitaristen, Jan Kloemperman en Eugène Gijssen. Ze komen uit Delft en vormden in 1949 het duo Black and White. U hoort ze nu met Aya Aya Olga? Aya, Aya, Olga. Als jij niet van mijn hart, dan spring ik in de bocht kind is zo koud. Met jou wil ik nog wat verdelen. En dansen als de ballen spelen. ai Olga, je bent zo lief en En die grote volgaan is veel te diep en nat. Er leefde in zijn oude rust de man van met de kop. koken. Ze zijn was verliefd op Olga zegt wil met je trouwe zus, geef je mee, ik gewoon een kus, dan spring ik in de volga. ai, was als jij niet van me hart, dan spring ik in de volga. een kind die is zo kort. En Jorah wil ik mijn vodka delen, en dansen naast de balalaikas spelen. Aai, ai, volga, je bent zo lief kat. En die grote Polka, is speelt je diep en nat.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 U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12. Een uurtje neem ik u mee. Terug op reis in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. Zojuist hoor u Karin Kent met Dansje de hele nacht met mij. Later nog een grote hit geweest door de C. Daarvoor hoor u Anneke Greulow met Brandend Zand. En ook hoor u Black and White met Aja Aja Olga... En de volgende formatie zijn twee zusjes, de Limburgse zusjes. Een duo afkomstig uit de omgeving van Weert... dat smartlappen en levensliederen zong. En actief was tussen 1957 en 1968. Het duo bestond uit Rita Roda en Rosie Beelen. De Boerinnenkandans is een van hun bekendste nummers. En u hoort u nu de Limburgse zusjes met Boerinnen Dans. schatten niet.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 Hoera de vlakten uit de kermis is in het land Het is nu feest voor groot en klein voor elke rand en stand Een jongen zoekt een meisje om naar het bal te gaan En klinkt het leuke meisje, dan zingen ze spontaan Zie de vrienden kussen, je zwaaien Het is kant en broderie, tot aan hun kriek Zie de met kussen, ropjes draaien naar achter en naar boven.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 is dit maar doen! Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan la gerust, het la la kwaad Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan als we dood zijn is de that ben ye yeah. Keer, wanneer de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat. Wanneer de deuren zacht open gaat Hoop ik dat jij daar staat Parijs ligt aan de Seine En bon ligt aan de Rijn Maar dat ik zo verliefd ben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 de wind Maar gaan we uit Zeg weet je lieve kind Zie ik je dolgaan met een hoed en dan besef ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind Als een jongen met een meisje wandelt, gaat vraagt hij hey, zie je hem heren Voor hem maakt een meisje zich dan Kussen laat wacht zijn, zie de hem erin En de nieuwe nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh, zo blij Want je weet de antwoord dan een kus, ze zijn er heren bij Doe je luifje mee mee, moestje als liefst, doe niet daar is, zie de hem erin Jij ze luifje, voor voel zijn, wie is is, ik zie je toch zo geren.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 Je oude stoel staat klein hier bij het raam. Steeds denk ik, kwam je maar, en fluister even zacht jouw naam. Kom weer naar huis, als je verandert. Dank je.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 ...was Eddie Christiani met Kom weer naar huis. En daarvoor hoorde u de spelbrekers met allemaal hitjes, oftewel een medley. Onderweg zometeen, Eddie Becker, ook een leentje van Capelle... ...waar eerst die de broertjes van Buten, voorheen de Bietenbouwers. Het laatste woord doorgaans uitgesproken als Buten... ...was een KRO-huisorkest onder leiding van Joe Buddy. En vanaf 1966 tot 1972 waren de broertjes, uh, de boertjes van Buten... het orkest in het televisieprogramma Mik van de Karel. Het programma verscheen meer dan zes jaar op de televisie. Met de boertjes van Buten onder leiding van Joe Buddy. Kees Schilpeoort, Geitjan Kruutmoes, zangeres Annie de Reuver. Later opgevolgd door Annie Palmen. En u hoort ze nu nog onder de naam De Bietenbouwers met Anne Liese. Annalise, afhandelise, waarom zou je boos zijn op mij? Annalise, afhandelise, je weet toch mijn liefste ben jij?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 omdat van mijn eerste boeketje over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 and Becker ...met Felicidad, de rol van de stad. En daarvoor gingen we naar 1951... ...met uh, Heleentje van Capelle met Naar de Speeltuin. En uh, Heleentje van Capelle was toen uh, zeven jaar oud... ...en ze deed samen met het kinderkoor De Karrekieten. Het lied uh, was een Nederlandse bewerking van het Duitse pak... ...die zijn door uh, Bob Bieleberg... ...van een ironische tekst voorzien... ...en er werden meer dan 25.000 foonplaten van verkocht werd daarmee de eerste nummer 1 hit uh, van Nederland... in de Karo hitparade Dan het origineel natuurlijk, en naar de speeltuin van Helentje van Kapelle, Dus niet de, de, de, de, de, de Duitse versie. Pak die Zie zijn. CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En uh, de speeltuin is onder andere gemaakt en geschreven... door uh, het orkest zonder naam. En uh, die hoort u nu. Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. De verjaagde winterkou. Vogels of vrij, koning winter is vergeten. Als uw Holland de sneeuw nog is bloeien, zit een mee een Zolang als er kan vuren randen, zolang er een randup zal zijn. Zinter cowboy in Texas. Nog altijd een Is maar Texas, als Texas, als niet wezen.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 Wandelen in de stad. Je hebt de laatste tijd niet te veel frisse lucht gehad. Na vijf minuten lopen zijn ze winkel in winkel ingegaan. En na een uurtje passen sprak het vrouwtje heel voldaan. Kom over de brug, kom over de brug. Nu is niet van wat benauwd. Kom over de brug,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 als Helma en Selma, of ik moet zeggen, dat waren Helma en Selma... met Kom over de Brug. En daarvoor hoor u de zingende zwervers met Cowboy. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, uh, volgende week dinsdag ben ik er weer. En als u denkt van ik heb een stuk gemist of ik wil het programma nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 smiddag... Wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een één of twee plaatjes om te gaan. Nog een nummertje van Black and White misschien. De Butterflies. Even kijken. Maar eerst hier de Sky Skymasters met Tonia. Ik wens je nog een hele fijne week. En ik zeg tot ziens. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...